Middernacht, dinsdag 6 november. Mark Visser met het NOS-journaal. Steeds meer moslims van de tweede generatie bezoeken minstens één keer per week de moskee. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert eruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims. Komende dag verschijnt een onderzoek van het SCP naar moslims in Nederland. Dit is het vervolg op een studie uit 2004.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 Nijmeijer gaat daar meewerken aan de vredesonderhandelingen... tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Hoe ze naar Havana is gereisd, is niet bekendgemaakt. Tegen haar lopen in Colombia twee arrestatiebevelen. Die bevelen zijn tijdelijk ingetrokken, zodat ze naar Cuba kon gaan. RTL Nieuws spant een kort geding aan... tegen het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte...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 Het weer dan vannacht aan de kustkans op buien In het binnenland droog, met hier en daar een misbank en rond het vriespunt. In de ochtend opklaringen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten lichte regen. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames nou, en heren, goedenavond, goedenacht. Het kabinet moest vandaag twee keer beëdigd worden. Ten behoeve van de televisie. Koningin Beatrix was not amused. Nee toch? Dan wordt het zo'n toneelstukje. En daar moet majesteit kennelijk weinig van hebben, van toneel. Ik begrijp het wel, bij Shakespeare loopt het zelden goed af... met vorsten die te lang willen blijven zitten. Acteurs doen graag iets over. Vanavond is een begenadigde toneelspeler te gast. Al jaren aan de top... Gijs Scholte van Aschat. Hé? Zegt u misschien, denkt u misschien... die zat toch al bij Kunststof vanavond? Gaan jullie bij de radio ook alles overdoen? Nee, het was zijn zoon, Reinoud. Die is ook toneelspeler. Die gaat zijn vader naar de kroon steken, van de troon stoten. Let maar op, hij heeft al een prijs gewonnen. In Nederland gaat het theater ook altijd over vadermoord. Zou Gijs Scholte van Aschat, daarom... deze week een carrière als schrijver begonnen zijn? Deze week komt zijn eerste boek uit... Beretta Bobcat, dat is een pistool, kaliber 22. De zoon is gewaarschuwd. Ja. Hartelijk welkom. Gijs Scholder van afschat, Ben je bang om door je zoon overtroffen te worden? Uh, als acteur? Nee, nee, dat, nee. Omdat ik denk. Het, het prettige is van. van als, je, als je acteert, dat je. altijd weet wie je concurrenten zijn. Dat, dat, die, dat is namelijk één leeftijdscategorie. Ik kan nooit. Iemand die twintig is, kan nooit mijn rollen spelen. Ah. Begrijp je? Ja, dus, dus... Dat is veilig. Ja, dat is heel veilig. Dus ik weet nu, ik weet nu in Nederland wie... En daar heb je, Pierre, heb je Mark Rietman, uh, uh, Pierre, Mark Rietman, Peter Blok, Jaap Spijkers. Hm. Nou, nog een paar. Dat, dat zijn mijn leeftijdsgenoten. Maar dat zijn ook je concurrenten? Dat zijn ook mijn concurrenten. Voel je dat je maar... ook zo? Zijn... Nou, bestaat nee. Er bestaat eigenlijk altijd in wezen ook toch een soort concurrentiestrijd? Ook al doen jullie heel vriendelijk en zijn jullie vrienden... Nou, gek genoeg gaat het ons allemaal goed en hebben we allemaal ja. mooi werk. En, en soms krijg je, heb je een film die, uh, die, die de ander doet, die je heel graag zou willen doen. Uh, en dan baal je even. En dat hebben we allemaal bij elkaar. Johan ja. Willems, die, die had Teersa heel graag willen doen. Nu is er een rol die Hans Dagelet doet, die ik graag... Nou ja, weet ja, ja, dus, uh, je wel. Maar hebt het het allemaal is goed. goed, dat is oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Je kunt uh, die verhoging van de zorgpremie allemaal wel dragen. In welk opzicht ben je dan wel kwetsbaar als acteur? Nou ja, je, je, je, bent, je bent überhaupt kwetsbaar... omdat je elke avond op het toneel probeert kwetsbaar te zijn. In ieder geval iets te laten zien. En, en, en aan de ene kant vereist dat uh, uh, heldermoed, aan de andere kant vereist dat um, een soort openheid. En, en, en ja, kwetsbaar, je kwetsbaar maken. En die twee dingen die, die zijn moeilijk om ze tegelijkertijd te doen. Dus dat, dat is lastig. Je wordt toch afgerekend op je laatste rol, zeggen ze dan. Ja. Maar het overkomt jouzelf zelden dat je afgerekend wordt. Nou, nee. Nou, dat... Dit in een negatieve zin, dan bedoel nee, ik. Nee, ik heb. Nee, dat is ook zo. Dus, dus ik, ik voel me best comfortabel op het toneel nu. Hoewel ik elke keer wel weer toch gewoon een enorme strijd is om. om dat punt te bereiken. Maar dat is wel iets. Waar, waar, waarvan ik denk dat het dat ik dat geleerd heb, is dat het harde werken zit meer in het repeteren. Dan, en op het moment dat ik moet spelen, probeer ik toch wel zoveel mogelijk los te laten. Te, te, te genieten en te lekker te spelen. En gaat het beter in de loop der jaren? Ja, dat gaat wel beter, ja. ja. Hoe kijk je dan naar het talent van je zoon, die nu van de toneelschool afkomt, de wereld ingaat, zijn eerste Gouden Kalf heeft gewonnen? Ja, nou, ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb hem natuurlijk al vanaf de toneelschool gevolgd. En het is opeens heel hard gegaan. Het is ook in de laatste twee jaar. zag ik opeens, dacht ik, oké, okay, hier, hier gebeurt wat. Hier, hier, hier, hier wordt niet alleen. En ja. hij, hij noemde jou vanavond op de radio een harde werker. Ja. Dat het niet komt aanwaaien. Hoe, hoe kijk jij naar hem? Ik denk ook wel dat hij er hard voor moet werken. Maar ik denk, hij heeft ook wel een, echt een, een bepaald talent. wat. Ja, wat hij die, wat die heeft en wat niet zoveel met hard werken te maken heeft. Hij ja. heeft wel een enorme uitstraling, vind ik, op het Een, een ja. rust en een, uh, hij, is niet zo, hij wordt niet zo gek gemaakt. Ik heb altijd wel het idee gehad dat, dat het bij mij... Ik weet wel, toen ik van school kwam... Pierre was de gevierde... Pierre Popman, ja. ja wel, dat was de Robert Niro van Nederland, vond ik ook. En ik begon en ik dacht, nou, ik moet nog heel hard werken, wil ik, wil ik daar komen. Dus ik heb altijd wel het gevoel dat ik heel veel geïnvesteerd heb... en dat ik pas de laatste twintig, nou, 15 jaar eigenlijk... dat ben gaan oogsten. En, en, dat, en dan moet je dus die eerste jaren moet je een, gelo een heilig geloof hebben in jezelf? Nou, ik was wel ambitieus. Dus dat, dat scheelde wel. En wat was dan de, de ambitie? Nou, de ambitie was echt wel om, om te leren en om te kunnen... En om, om, om Shakespeare te kunnen spelen, om, ja. om, om alles te kunnen spelen eigenlijk. En, en ik heb natuurlijk ook heel veel gedaan, Molière, de Tjechhoffs, ja. de, de, de, de Shakespeare's. Zodat, ja, zodat ik denk ik heb wel veel kilometers gemaakt. Ja. Hm. En nu zit je hier. En, nu zit hier. en overigens hebben wij ons omringd met boeken um, die over het theater gaan. Een script, want je zit midden in een repetitieproces, er zit een cd speler bij de open haard. Ja. Stapel cd's, want jij bent volgens mij van plan... om eigenlijk gewoon twee uur lang de muziek te laten horen. Poëzie, dat is voor, voor na ene. Want je gaat poëzie laten horen. Uh, wat nog? Nou ja, er is drank. We gaan het de komende twee uur wel goed hebben, denk ik. Want je blijft tot, uh, tot twee uur, wat ik fijn vind. Uh, het hele gesprek vindt u in ieder geval morgen... op de website van radio1.nl. Uh, foto's van het repetitieproces waar Gijs Scholte van Aschad in zat, vindt u op onze uh, Facebookpagina... En als u wilt weten wie de rest van de week te gast zijn... dan moet u een abonnement nemen op de podcast via kazaluna.ncv.nl. Even dat nieuwe kabinet. Ja. Want jij zit in, het, in, in de gesloten muren van een theater te repeteren. Dan <kugst> is de buitenwereld, denk ik, altijd ver weg. Dus ook zo'n kabinetsformatie. Kijk je er toch naar, met een half oog? Nou, ja, kijk, natuurlijk let ik er wel op. Ik zie ook dat, dat alles, alle... Ja, het, nu over dat toneelstukje wat dan opgevoerd is vanavond weer. Daar gaat het dan voornamelijk over ja. de hele avond. Terwijl, ja, eerst zijn wel belangrijke dingen. Ja. Um, de kunsten, daar let ik natuurlijk heel erg op. Wat hebben ze daar nou aan gedaan? Wat, wat zijn de beloftes die waar zijn gemaakt van de PvdA? Nou, dat is dan weer toch erg weinig. Weinig of niks? Nou, weinig of niks, zo daartussenin. Ik bedoel, uh, ja, goed, de BTW die hadden we al binnen. Uh, dat is, de, dat is de, de BTW die verhoogd was en die verhoging was weer teruggedraaid. Ja, dat was, dat was we we een lenteakkoord afgesproken. Ja. Het Mediafonds maak ik me toch wel ernstig druk over. Wat is dat voor mensen die dat niet weten? Nou, het Mediafonds is eigenlijk het fonds dat alle uh, culturele uitingen op radio en televisie ondersteunt. Dus dat wat net iets moeilijker is, de, de, het drama, de, de argos, de, de, de onderzoeksjournalistiek, euh, de literatuur, drama, euh, alles wat documentair is, heel veel. Wat een beetje de moeite waard is, krijgt steun van het Mediafonds omdat het niet euh, alleen met de sterren overeen, overeind ja. gehouden kan worden. Dus dat, je moet maar eens kijken op de site van het Mediafonds, wat dat allemaal ja. doet, dat is heel veel, dat is heel belangrijk. En dan denk ik, ja, bezuinig op de omroep. Kom op. Ik bedoel, er is genoeg wat de commerciële zo over kunnen nemen. Wat we helemaal niet kunnen missen. Wat uitgeruild kan worden. Hè? Maar, maar ga nou niet op het mediafonds bezuinigen. In godsnaam, doe dat nou niet. Dat is. Ik bedoel, we, we, we verschalen al zo qua kunstaanbod. Maar dat moet je niet doen. Is dat echt. Kijk, dit. De... Dus de, vorig jaar was het de, de mars van de beschaving... en een grote studenten, ja. student, uh, kunstenaarsprotesten. Ja. Ja. Heb je ook al meegedaan, ja. je stond ook op het Malieveld, ja. um, onder andere. Daar is volgens mij juist bijna averechts op gereageerd... door mensen die wat verder van de kunst afstaan. Ja, nou ja, weet je... Het is, en, het is, wat, wat, wat is, als je zegt verschraling, wat houdt dat dan in voor een samenleving... Nou, je, je, je moet natuurlijk ook heel erg naar de toekomst kijken. Je moet, wat, waar, waar ze nu ontzettend in gehakt hebben, zijn de productiehuizen. En dus dat is de toneelschuur, uh, ja. de, de Den Bosch, het Theater en de verkadefabriek. de Vakadefabriek. Waar aankomend soort... talent, ja, waar aankomend talent krijgt... Jonge talenten, uh, uh, zoals mijn zoon en mensen die nu van de toneelschool komen, jonge regisseurs, hun, hun vak moeten leren. Zodat Ivo uh, van Hoven zegt, hey, hem moet ik hebben. Of haar moet ik hebben. Uh, en wat de regering zegt en wat de beleidsmakers dan zeggen is... nee, laat de grote gezelschap wat maar doen. Maar ja, wij worden keihard afgerekend op, op onze cijfers en op onze bezoekersaantallen. Ja. Dat is do or die. Daar kan je niet een beetje gaan experimenteren met jonge makers... die nog nooit voor de grote zaal hebben. Ik bedoel, die moeten dat leren eerst voordat ze in, in de stad Schouwburg kunnen. Nou, die tussenfase, die wordt on, daar is ongelooflijk veel geld weggehaald. Dus ik, ik had gehoopt, dat de PvdA heeft dat ook al in het verkiezingsprogramma gezet... Dat ze, daar, dat ze wat herstel zouden doen daarin. Voor de rest is het natuurlijk duidelijk dat iedereen moet bezuinigen. Daar zijn wij het ja. ook niet eens. Ik bedoel, wij, ja. wij allemaal leveren 12, 15 procent in. Maar je maakt je wel zorgen voor, over de toekomst van juist jonge mensen die nu... Ja, wat? nou, ik maak me überhaupt wel zorgen over dus het ja, feit dat het, dat het nu in het regeerakkoord ook weer zo... Het is, het is geen issue, dat vind ja. ik eigenlijk erg. En mensen maken zich er eigenlijk ook niet druk over. En we zien wel. En, en het is, ik vind het heel materialistisch uh, de afgelopen tijd. Ja. Alles wordt afgerekend op, uh, op, op wat levert dat op. Punt. En dat is gekomen met Thatcher en Reagan. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat moeten we een andere uur aanweiden. Nou ja, nee. Het gaat dus ook... Als je het zegt, het gaat over het toneelstukje. Dat is het ene. Maar het, de, de hele avond. Maar het gaat ook al dagenlang alleen maar over het feit... dat mensen boven de uh, 50.000 of 60.000 uh, per jaar de zorg, ja. Dat die uh, geld moeten inleveren. Ja, maar weet je, dan denk ik, ja, maar wacht nou eens even. Laten we nou eens eens kijken, wat, wat die, is die zorg precies? Hoe ziet die zorg eruit? Moeten we misschien niet eens even naar die zorg gaan kijken? Hm. Moeten we niet eens daar uh, problemen oplossen die ook met moraliteit te maken hebben? Wanneer Moet iemand van 85 een nieuwe heup en, en een derde bypass krijgen? Ik bedoel, hm. wa, wa, Durven we die discussie aan? Hoe zit het met de zorg? Ik, heb, ik was op een zorgcongres en, en daar zeiden mensen, kijk, Mensen zijn sneller tevreden dan wij denken. Maar wij geven ze zoveel zorg... terwijl ze eigenlijk maar om heel weinig zorg vragen. Ga nou eens kijken wat die mensen precies vragen. Wat hun probleem is. Waar willen ze in geholpen worden? Mm. Wij gaan de hele tijd van de aan, dit kunnen we bieden, dit kunnen we bieden. Meneer, wilt u dat? Vraag nou eens even wat ze willen. Dan zijn vaak hele simpele oplossingen, goedkope oplossingen... zijn de patiënten al tevreden ja. mee. Maar er kan zoveel, dus wordt het ook aangeboden. Dus we stikken in ons eigen materialisme? Ja. Ja, daarin ook, denk ik. Wat deed jij op dat zorgcongres? Uh, uh, uh, daar, daar gaf ik een lezing. <laughs> wat? Over leiderschap. Echt? Daar? Ja, ja, met Shakespeare. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat vertel je ze dan? Nou, dan ga ik het hebben over uh, hoe Shakespeare over leiders sprak. Dus hoe hij over Richard II, Richard III, de Hendrik IV, Hendrik V, de grote koningen... Macbeth natuurlijk. Okay, maar, wat wat maar, voor types dat zijn en uh, wat, wat je daar kan aan on, on, ontlenen. Maar wat kunnen mensen die in de zorg dus werkzaam zijn en met dit soort. Grote... Ja, dat zijn leiders, het gaat over leiders. Leiderschap. Maar ja. wat kunnen die leren van Shakespeare? Nou, ze kunnen leren dat uh, je, je, als je. Als je ziet wat de fouten van leiderschap zijn, heeft het heel vaak met ego te maken. Ja. En met proberen dingen te doen die heel veel met jouw ambitie en met je ego te maken hebben... en niet zozeer met, de, met een zaak. Het is hoe moet je... Wat zijn nou de valkuilen van een, van een karakter? Uh, uh, van wat zijn de valkuilen van een karakter? Van eigenlijk, een mens eigenlijk. Van een, ja, natuurlijk. Ja. Maar voor, vooral dan met leiders hè, die, die hoog klimmen. Als je bijvoorbeeld naar Richard de Derde kijkt... dan zie je dat Richard de Derde is iemand... en zo zijn er heel veel in, in, in, in mensen die leiderschap ambiëren... die heel goed kunnen klimmen, maar op het moment dat ze... De, ge, ge, bovenaan de trap zitten. dan zit hij als een konijn in een koplamp. En ja. uh, eigenlijk is hij verliefd op de positie. en niet op de inhoud. Want hij, hij heeft geen inhoud voor, voor, voor. op het moment dat hij koning is. Dan, dan wil hij eigenlijk alles behouden. wordt hij defensief. slaat hij om zich heen. en wordt hij gek. En, en als je dus. Dus, dus veel over Shakespeare vertelt en al die karakters laat zien... herken je wel bepaalde patronen en wie doet het dan goed? En Hendrik V was een hele goede koning. Waarom? Wat voor beslissingen nam hij dan? Hoe, hoe, wat voor de beslissingen durfde hij... Richard de Derd heb je wel gespeeld. Ja, de, de Hendrik V Vijfde nooit. Nee. Ja. Nee. Maar wat, wat neemt hij... Heb je dat wel paraat? Wat voor beslissingen die dan... Ja, ja die nou, Hendrik V was kwam natuurlijk... was de zoon van Hendrik de Vierde, Hij was Prins Hall. Hij, hij leefde met valstaf. Hij heeft tot zijn twintigste gezopen. alles gedaan wat God verboden heeft. En dan gaat zijn vader dood. En dan moet hij... Moet hij de losbol, moet koning worden. En dan opeens besluit hij om met alles te breken. En al zijn drinkenbroer zet hij mm. op anderhalve kilometer Hij neemt van zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Eens. En hij, hij, andere... hij breekt met allerlei dingen. En op het moment dat hij een beslissing moet nemen... Haalt hij ook, vraagt hij aan allemaal mensen buitenaf... wat is nou een goede beslissing? En, en Dus hij, hij neemt steeds in, in, in elke fase van zijn leiderschap... Neemt hij hele goede stappen. Hij verovert Frankrijk... Dus ook, als het slecht binnen gaat, moet je buiten een oorlog voeren. Hè? Dat, dat weten de Amerikaanse presidenten allemaal. En wat hij dan uiteindelijk doet, hoe hij die oorlog voert... Dat is, nou, daar kan je een hele avond over vertellen. Hoe goed hij dat doet, hoe ruksigloos ook. Hè? Hij, hij, hij is niet bang om ruksigloos te zijn, maar hij is wel voor iedereen goed. En uiteindelijk verovert hij Frankrijk. En wat hij dan niet doet, wat er tegenwoordig natuurlijk gaat... Als je, als je als een groot bedrijf een ander bedrijf overneemt... dan wordt het kaal geplukt... Uh, en weggegooid en de beste assets worden eruit gehaald. En, maar ze hebben eigenlijk helemaal geen interesse in wat ze overgenomen hebben. Het gaat hen alleen om pure winst. Hij settelt zich in Frankrijk. Hij gaat daar uh, letterlijk uh, dingen laten groeien. Hij, hij verbindt zich met Frankrijk en wil daar blijven wonen. Waar hij het veroverd heeft. Dus dat, dat is iets heel moois. Dat je niet alleen maar iets veroverd om het te hebben... maar dat je je er ook vestigt en je ermee verbindt. Nou ja, dat, dat, dat zijn mooie voorbeelden om ja. te laten... Werkt dit op het congres... Dat had je effect? Nou, de, de mensen zijn in ieder geval altijd weer verbijsterd over hoe actueel Shakespeare is. Nee. En, en, en zeggen dan meteen allemaal, eh, maar de volgende keer gaan we naar die stukken, want het is wel <laughs> waar wat je zegt. Nou, dat mes snijdt in ieder geval aan twee kanten. En nog één ding. Ja. Um, ben je als acteur ook altijd in gevecht met je eigen ego? Ja, ik denk wel dat je daar... Dat je dat, ben jij dat... dat ook? Ik kan er, dat ik Ja, directe tuurlijk, vraag. ja. ja. En hoe, hoe waarom wil we, ik dit hoe? zo spelen? Is dit uit uh, omdat ik dat leuk vind om te spelen of is het goed voor het stuk? Ja. Dus, dus dat is wel. Uh, vind ik dit leuk om te doen of is dit goed voor het stuk? Uh, uh, begrijp je? Dus, de, uh, vind ik dit? Waarom neem ik deze keuze? Omdat ik dat goed kan of is het goed voor het stuk? Begrijp je? Dus daar, daar hmm. um, is altijd het gevaar dat je showt in plaats van dat je het. Ja. Laat zien wat, wat je moet ja, laten ja. zien. Ja, ja, tuurlijk. Dat je, dat je uh, te makkelijk speelt of te, te lekker speelt. Of daar even uithaalt. Terwijl het misschien beter is om rustig aan te doen. Hmm. Zegt Gijs Scholten van Aschout, topacteur. kent hem van het theater en de film en de televisie. U kent zijn stem door en door. Ik, wat ik leuk vind, bijvoorbeeld de eerste Toy Story. Of de tweede. Ja, nee, nee. ja, Woody. Woody. Geweldig. Um, wonder Louis Door en een Gouden Kalf. Het was voor een televisieserie Oud Geld. Grote indruk gemaakt met um, de rol in Richard III van Shakespeare. Dus, al was het alleen om, omdat je daar liedjes van Tom Waits in zong. Dus zong. Maak nu deel uit van het ensemble van Toneelgebouw Amsterdam. Bent bezig met repetities voor na de repetitie. Dat is een vrij korte voorstelling op basis van de tekst van Ingmar Bergman. De fundamentele filmer uit Zweden. Het um, is een zeer lucide tekst over toneel, notabene. Toneel over toneel. En deze week komt je eerste boek uit. Het is een novelle Beretta Bobcat. Over ja, de werkelijkheid die zich niet zo makkelijk in de kaart laat kijken. Laten we beginnen met het toneel. Ja. Toneel, ja. ja toneel. Het toneel. Al bij toneel. Je zit er middenin, hè. Ik wil een fragment horen, mag ja. dat? Ja. Uit uh, Na de repetitie. Van de regisseur die uh, tegen zijn actrice zegt, het Reptici-proces beschrijft, en tegen haar zegt... we zitten hier zo netjes op deze Herda-Gabelen-bank... die er heel uitnodigend uitziet, maar die in werkelijkheid is geprepareerd. Zodat je er niet te diep in kunt wegzakken. Kijk, die stoel daar. Die speelde mee in Herda-Gabelen. En onder die tafel zat Tatoef. Die, die stoelen, zie je die stoelen? Die komen uit mijn vorige droomspel. Het zijn louter bekende Ik groet ze alsof ze oude vrienden van me waren. Het is een prettig gevoel dat ze er zijn... En zich in iedere ansanering opnieuw laten gebruiken. Het meest houd ik van deze repetitievakken. Die doen me denken aan mijn kinderjaren. Ik had een grote houten kist met hele simpele blokken. En die blokken die konden alles verbeelden wat ik wilde. En dat is voor mij het beste. Een tafel, stoelen, vakken, toneel, werklicht. De acteurs gewoon in hun eigen kleren. Stemmen, bewegingen, gezichten. Stilte. Magie. Alles stelt alleen iets voor, niets is. De stilzwijgende overeenkomst tussen een acteur en een toeschouwer. Het mooiste toneel dat er ooit heeft bestaan was dat van Shakespeare. Hè, want er werd gespeeld bij daglicht. En als het nacht moest zijn, dan namen ze fakkels mee het toneel op. En, en speelden de hoboos een bepaald melodietje. Dus nacht, hoboos en fakkels. Al die rommel die wij het toneel mee opzeulen. Iedere keer neem ik mij voor... Deze keer, maar deze keer, Anna. Deze keer. Er is sprake van een toneelvoorstelling... zodra deze drie elementen voorhanden zijn. Het woord, de acteur, de toeschouwer. Dat is alles wat er nodig is. Dat is alles wat er nodig is. Wil het wonder zich kunnen voltrekken? Daar ben ik van overtuigd, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik heb me er nooit aan gehouden. Ik zit veel te veel vast aan dit decadente, stoffige, smerige instrument... Zo is het. En zo is het altijd geweest. Die voelde ik aardig. <laughs> Dat is mooi. Drink up, baby. Stay up all night. Things you could do. You won't, but you might. The potential, you'll be, you'll never see promises. Gij Schotte van afschat als een soort vrouwelijke tegenhanger van Tom Waits. Ja, vind je? Ja, ja. He, ja. ja ik vind haar heel mooi, die, die Mel in Peru. Mel in Peru. Ja, ja. Een heerlijk, heerlijk stem ook, wel. echt waar je weg bij ja. Nou, het is natuurlijk zachter dan Waits, die is natuurlijk ja. rafeliger. dat het kraakt en piept naar alle kanten. Ja. Maar, um, wat, wat spreekt jou zo in dit liedje dan of in haar muziek? Dan? Uh, nou, ik vind dat ze een hele mooie, zo'n zo weifelende toon heeft. Ja. En, en dit nummer vind ik een heel mooi nummer. Dat, dat is soothing, hè? Dat, ja. als, eh, als ik zenuwachtig ben eh, voor een voorstelling of zo... en ik zit een uur voor aanvang en, ik vo dan, en dan draai ik dit nummer... en dan, dan is het of, of zij me rustig maakt. Zo, zo met haar ja. stem en naar en je zingt. En zegt, ja. Het is oké, okay, weet je, het komt allemaal goed. dan maakt het uit Ik ben er. Zo. Hm. Zo. Dus dat heb, dat heb jij ook nog wel eens nodig? Omdat ja, een... ja zeker. Ja, ja. Waarom ben je dan de zenuwachtig? Ja, dat weet ik niet. Ik heb je hebt van die avonden dat je, dat je gewoon voelt dat het niet allemaal... Dat je, dat je niet... Ja. Dat er iets in de weg zit of zo. Of dat je spanning hebt of zo. Vroeger in Den Haag, toen ik daar begon toen... Dan ging ik altijd naar de laadloods. De vlak onder het decoratelier achter het toneel. En dan klom ik op een stoel en dan ging ik naar buiten kijken. Naar buiten, naar, naar, en dan zag ik de achterkant van slimmer. Dan zag ik de wereld daar en dan dacht ik: zie je, er is nog een wereld buiten toneel. Uh, weet je, het is, zo eng is het niet. Of zo. Het is heel geruststellend. Het is geruststellend. De mensen, uh, als ik nu niet opga hier en ik vergeet mijn tekst, dan lopen die mensen gewoon door. Weet je. Mm. De wereld gaat gewoon door. Die tekst die je net voorlas, zo intiem dat, dat ik bijna dat denk ik ook van: ja dit is dus het mooiste theater. Uh, Lispol, die tekst me maar in het oor. En wat heb je daar nog? Dat heb je nog nodig. Wat heb je nog nodig? Daar ging ja. die tekst over. Om het wonder zich te, te laten voltrekken. Wat is het wonder van het theater voor jou? Ja, god, wat is dat? Dat, dat is heel veel en heel weinig eigenlijk. Dat is, dat is veelomvattend. En het is natuurlijk eigenlijk dat je probeert... met wat je op het toneel doet... een verbinding te maken met de mensen die daar luisteren... zodat je samen één verhaal vertelt. Dat is het wonder... Dat, dat heb je soms. Dat je het gevoel hebt dat je één adem bent. Dat je, dat je met z'n allen in hetzelfde gevoel zit. Nou ja. Verbinding en, tot stand brengen met mensen. Ja, dus verbinding. gemeenschap vormen. Ja, ja, dat, dat, dat, ja, met voorstellingen van Okata. Waar we natuurlijk muziek hadden. Gebeurt dat sneller. Met, met Richard had ik dat ook wel. Dan nam ik Op de tweede helft nam ik een pauze. Uh, waarin ik helemaal niks zei. En, en waarin je die, die zaal... Die dacht ook, kies nou zijn tekst kwijt. Maar dat ging zo lang door. Dat, dat voelde je gewoon... Dat, was, dat vond ik een magisch moment. Omdat wat was er zo mooier dan 800 mensen en 10 op het toneel... die samen stil zijn en, en, en, en iets verwachten wat niet komt. Ja, maar dan gaat het ja. dus om dat, om dat samen zijn. Ja, maar ik denk wel dat je probeert, als je een stuk maakt... dat je, dat je probeert dat, dat, dat een soort verbinding te leggen met waar ik mee bezig ben. Dat zij dat begrijpen en zich daarmee verbinden. Ja. En dat je, dat je het gevoel hebt dat je iets mee hebt gemaakt als je, als je in de zaal zit dat je iets, uh, ja, iets mee hebt gemaakt, ja, wat dat dan ook is. Maar stilte, ik, ik heb die stilte ook gehoord... dan trekt een hele zaal vacuüm. Ja. Als het echt duurt, duurt, gebeurt bijna nooit, hè? Of tenminste, altijd korter dan... dan... Ja, maar je moet er ook niet te veel mee spelen. Het is, het, het ja. is, je moet het ook verdienen, stilte. Ja. <lacht> ja. Hoe doe je dat? Nou ja, het is niet zo dat je zomaar kan gaan zitten... en dat het ja, dan stil het is. is. Het niks, en dat nee. zegt, oh wat geweldig. Nee, zo, zo werkt het niet. Nee. Moet eerst het is ook, uit, het is een tempo, ritme. En alles he, heeft, heeft daarmee te maken. Mm -hmm. Die voorstelling waar je dus... Je hebt vandaag gerepeteerd onder leiding van Ivo van Hoven... bij Toneug op Amsterdam. Twee teksten van uh, Bergman. Een, het is een dubbel beeld, maar je zit alleen in die eerste voorstelling. Over een, ook in de tweede, trouwens. Maar een kleine rol. Erin. kleine rol, ja. um, Over een regisseur... die eigenlijk leeft... voor zijn theater. Ja. Hoe moeilijk die droom ook te verwezenlijken is... En dan komt er een jonge actrice op hem af. En die, ja, dan ontstaat er iets van liefde. Nou ja. Ja, en die actrice blijkt natuurlijk ook nog gewoon de dochter te zijn van zijn ja. ex-minares. Ja. En de moeder die, die ook nog als in een droom in dat stuk opkomt die dood is. Ja. Maar, maar waar hij hetzelfde mee heeft gemaakt... En wat, ja, wat je eigenlijk ziet in dat stuk Is dat die man eigenlijk alleen maar Binnen die repetitie ruimte kan leven hij, kan alleen maar, hij is theater En de, de gewone wereld is te moeilijk Is te eng is te, is, is, Daar is hij niet gelukkig Geldt dat voor jou ook? Nee. nee Moet dat eigenlijk niet zo zijn? Dat weet ik niet Dat weet ik niet ik vind dat je heel goed... Uh, ik, ik ken de grootste verhalen over de grootste acteurs... die thuis met een kruiswoordpuzzel uh, zaten... en daar heel gelukkig waren en op het toneel uh, de grootste rollen speelden. Begrijp je? Er is natuurlijk is er wel een soort zolderkamer romantiek. Maar ik weet ook, de meeste van mijn collega's bij Toenig vindt het heel prettig om met hun partners... s'avonds gezellig thuis te zitten en, en, en een mooie reis te maken. En daarna weer vol aan de bak te gaan. Maar het is niet zo dat je niet kan leven buiten het theater. Sommigen misschien iets meer, maar ik, ik kan best buiten het theater leven. Alleen, het theater heeft me heel veel gegeven. En, en het betekent heel veel voor mij, omdat, omdat, ik, omdat ik het spelen een prachtig vak vind. Ja. De, dat andere stuk gaat juist over, gaat een, maakt een andere beweging. Hè? De ja. persona gaat ja. over dat het opeens helemaal ophoudt. Ja dat je eigenlijk er opeens helemaal niet meer in gelooft. Ja, dus de, de, de vrouw die bij mij opkomt, mijn, mijn ex-minderesse, uh, uh, Marike Hebink... Uh, dus de, de moeder van Carina Smulders, die Anna speelt, de jonge actrice. In het tweede stuk is die een actrice die, die de mond houdt. Die niet meer spreekt. En die in een instituut komt, een instelling komt met een zuster... die, die voor haar zorgt en haar weer probeert te laten spreken... En dat is zo'n, die, die, die, die twee vrouwen, de, de, dat is dan weer Carina Smulders en, en Marike Hebink, die een soort spiegel van die eerste voorstelling, waarin ze moeder en dochter spelen. Die, die gaan zo intens met elkaar om dat, ze, dat de, de, de zuster, de verpleegster, eigenlijk de identiteit van de vrouw overneemt. En dat is heel fascinerend. Dat is heel, dat, de, de, eigenlijk is het. het het eerste stuk is naar binnen gericht. En het tweede stuk is de, is de droom van het eerste stuk. Hmm. Dat is, ja, het eerste stuk is maar, Het is gewoon een toneelrepetitie van twee mensen en, ja. en wat gekut eromheen. <laughs> en het tweede stuk is, is, is, is, is, is, uh, is uh, dali af en toe. Is, is, hmm. is associaties, is een droom. Hmm. Maar doe dan nog een stuk, als je weer dat... Doe dan die andere monoloog van de regisseur. Ik administreer, daar begint het mee. Want dan weet je, heb je een beetje indruk van waar... Oké, dan zeggen ze tegen me... Ja, nee, maar en jij dan, en jij dan, en wat doe je dan? Dan zeg ik, nee, nee, jongens, alsjeblieft, ik administreer, ik vertaal, ik organiseer het onuitsprekelijke, het angstaanjagende, het gevaarlijke. Ik neem niet deel aan het drama. Ik materialiseer het. Ik verafschuw het spontane, het ondoordachte het onnauwkeurige. Ik ben hier om jou zover te krijgen dat jij je impuls zo vastlegt dat hij op de toeschouwer overkomt als een impuls. Er is hier geen plaats voor mijn eigen zielenroerselen. Ik haat lawaai, agressie. Mijn repetitie is een operatie in een operatiekamer. Daar heersen discipline, zuiverheid, licht... En stilte. Een repetitie is werk. En nog eens werk. En geen therapie voor, voor een regisseur of, of acteurs. Jezus, ik veracht Walter die om half elf... S ochtends dronken binnen komt vallen... ...en zijn zielen roerselen uitbraakt. Ik walg van Teresa die me meteen om de hals valt, me zoemt... ...in een walm van zweet en, en goedkoop parfum. Ik zou Paul wel kunnen slaan... ...omdat hij in laarzen met zulke hakken op de repetitie komt... ...hoewel die weet dat hij de hele dag trap op, trap op, trap af moet. En ik haat van ja die buiten adem, bepakt en bezakt, ongekamd, ongewassen, een half uur te laat binnen kunt, komt stormen. Ik wil rust. Orde. Alleen zo kunnen wij de raadsels oplossen en ons het mechanisme van het reproduceren eigen maken. Ik beheer tekst en werktijd. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat jullie dat werk niet als zinloos ervaren. Ik zit hier niet als mezelf. Ik ben niet spontaan. Ik speel niet mee. Dat lijkt alleen maar zo als ik heel even maar mijn masker zou afzetten... en zou zeggen wat ik echt voelde en dacht. Jullie zouden je in razernij tegen mij keren. Je zou me in stukken scheuren en naar het raam smijten. Hm. De regisseur. Over zijn werk, over zijn verhouding met zijn, met zijn personeel. Um, er is een hele banale kant aan toneelspelen. En die wordt hier benoemd, denk ik. Ja, hij groep, zegt groepvormen, ja. hoe mensen zijn. En ja. hoe moeilijk is het om dan die droom, die in de ja, andere ja, ja. tekst. Ja. daar bovenuit te tillen? Hij zegt dat heel klinisch. Hè. Hij zegt wat, wat, wat heel mooi is. Ik ben hier om jou te helpen. dat jij je impuls. Ja. wat iets spontaans is, zo vastlegt. dat de toeschouwer denkt: oh, het is een impuls. Weet je wel, maar het is allemaal ja. zo. Klopt dit beeld van. Wat de functie is van de regisseur. Nou, Hij is natuurlijk dus wel een ouderwetse regisseur. Laat ik, laat ik dat vooropstellen. Hij is wel iemand met een soort grote almacht. En Ivo, wat... van, Hoven, Ivo van Hoven is dat niet meer? Die, die deze voorstelling regisseert? Nou, ik denk dat wat Ivo en hij gemeen hebben... is dat Ivo het beste leeft in het theater. Ik denk dat Ivo zich op straat minder gelukkig voelt dan in het theater. Dat, dat, dat zie ik wel. Ivo... Leeft, gaat leven op het moment dat hij, dat hij regisseert... dat hij bij zijn acteurs is, dat hij daarmee bezig is... Dat, dat vind, dat is hij, dan is hij het gelukkigst. Dat is deze man ook. Dus, dus na de repetitie zou je als een zelfportret van Ivo van Hoven kunnen nemen? Nou, een, een gedeelte daarvan van een bezeten regisseur. En dat is Ivo. Er zijn andere kanten aan deze regisseur... Uh, die Ivo weer niet ja. heeft. Maar, maar ja, dat... dat het, het, hij beschrijft ook heel mooi de vergankelijkheid daarvan van iemand. Hè, die, ja. die, hij zegt, ja, je werkt, je werkt, je werkt. En opeens kom je erachter en dan begin je je regies te tellen. En dan denk je, fuck wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan. Voor je het weet ben, ben je oud. En alles wat je doet, dat verdwijnt. Hè, je, de, het speelt 60, honderd keer En dan wordt het van het repertoire genomen en men is het vergeten. Het is weg. Dat is niet zoals met een boek. Dat, dat staat ergens. Ben je daarom gaan schrijven? Nou, niet daarom, nee. Nee. Waarom ben je dan geschreven? Nou, ja. nou, omdat ik het leuk vind. En, en ah, ik. omdat nou, ik het leuk vind. Een leuke hobby. Gijs, nee. scholte van Ashgard. Ja, nou, nee, ik, het had wel, ik had wel toneel geschreven. Dus, ja, dat, dus, dus ja, dat, dat is wat fies. anders. Hè. Maar, maar goed, ik vind. Ja, ja, ik, ik, ik merkte dat ik tijdens het schrijven hetzelfde gevoel kreeg als ik he, had als ik de, stond, de, stond te spelen. Namelijk een soort opwin, de, de op, de opwinding van het creëren eigenlijk. Ja. Van het ontstaan, dat er dingen ontstaan buiten je om, die dus blijkbaar in je wonen. En dat het is hetzelfde als met spelen en die, die opeens op het papier staan. Ja. Maar dat is toch, de, de, de, de, veel mensen denken nog steeds dat schrijven iets is van je verzint iets en dan schrijf je het op. Ja. Maar schrijven is gaan zitten en, en, en er gebeuren dingen met je. Tenminste, dat, dat heb ik wel ervaren. Toen ervaard. heb je dat ervaren bij ja, ja. Beretta Bobcat. Beretta Bobcat, pistool, oh, sorry, naam van ja, een pistool. Ja, dat is een, een Amerikaans pistool. pistool ja. Ja. Beretta Bobcat. <laughs> Wie wil je een pistool in je handen Ja, ja natuurlijk, als ja. acteur ook. En, uh, ja, ja, ja, ja, in Amerika ook wel, ja. Dan loop je de winkel in en zeg je... mag ik je even die Colt 44 even, dat de, heb even je in mijn hand hebben? Ja. ja, dan sta je daar met zo'n magnum in je hand. en denk je... Ongelooflijk. Die kan je gewoon kopen daar. Ja, wat is dat voor gevoel? Ja. kinderlijk gevoel. Ja. Zo koud ijzer. Macht. Begrijp dat wel? Het is dat ik een uitlaatklep op het toneel heb. Begrijp je maar. Ja. ja. Um. Even kijken hoe we dit nou moeten tackelen uh, in, in een paar minuten... want het is alweer bijna kwart voor. Maar goed, Gijs Scholte van Aschat blijft na het hoorspel... en na het nieuws van één uur. En dan kunnen we doorpraten en ook nog veel meer laten horen. En misschien wel hier iets van. En ook poëzie uh, laten horen. Nee, maar er zit, er zit een, volgens mij een moment in waarop... T... oh ja, hier. het uh, is een jongetje. Dat dat, dat dat wapen in zijn hand voelt... Op het moment dat hij het in de auto vindt? Ja, uh, wacht even. Het is, uh, ik haal het pistool uit mijn zak. Het is vettig. In het magazijn zitten zes kogels. Er kunnen er zeven in. Een veiligheidspal blokkeert het mechanisme. Als je hem omzet, voel je dat de trekker bewegelijk is en kun je schieten. Ik imiteer de verschillende poses die ik ken uit films en van de televisie. Ik dacht, weet je waar ik aan dacht? Ik dacht aan Taxi Driver. Oh ja, ja. Als ja, je ja, dat ja. moment in, in je hoofd hebt dat door Robert De Nero. Ja, ja, ik ken het wel natuurlijk, dat hij voor die spiegel staat. Ja, en als je, exact. Ja, dat. Ja. En dat hij, dat hij in een. Dan zie je, dat vind ik een fabuleus moment. Dan zie je dat een acteur speelt, dat hij in een rol schiet. Ja. Ja, ja dat is echt. Hij trekt ja, een ja. uniform aan en, ja. en voelt wapens. En ja. je ziet hem groeien. Ja, dat is geweldig. Ja, en ja, hij hij Kan niet. Ja, maar je kent het toch van kind, ik weet het van kind, dat, dat je, als je een pistool had, dat je, dan, dat je dan de dingen nadeed die op televisie van Rawhide en, ja. en hè, ik keek dan naar Rawhide uh, met, met Clint Eastwood. De Cowboys. Cowboys, Cowboys en High Chap <laughs> ja. Dus daar is het ook een beetje ja. begonnen. Ja. Ja. Um, volgens mij gaat het om een van de laatste regels bij dit boekje van jou. Uh, dingen zijn vaak niet wat ze lijken. De werkelijkheid laat zich niet zo makkelijk in de kaart kijken... om over de waarheid nog maar te zwijgen. De betekenis van wat ons overkomt en van wat wij aanrichten... is moeilijk te vatten. Ik ben niet als leugenaar geboren, ook niet als moordenaar. Toch ben ik beide, naast andere dingen. Het, daar gaat het toch om? Ja. ja. Heb je sterk, zo sterk dat besef? Van... Ik vind wel dat ik, ik... wat ik een van de interessantste dingen vind... ook in, in schrijven, maar ook vooral voor toneelschrijven... maar überhaupt is schijn een werkelijkheid... Hm. Hoe die door elkaar lopen en wat mensen denken dat echt is, dat schijn is. En wat, wat schijn is, is werkelijk. Hm. Die, die, die, die, die, die lijn is heel dun en, en ongrijpbaar ook vaak. En dat vind ik wel heel mooi. Dat, is, dat geldt niet voor alleen voor jouw vak als acteur. Want daar, daar besta je van, van, het, ja. van, van die dubbelzinnigheid. Ja. ja, maar denk ook wel het gewone leven. Dat we, als, je kijkt hoe je naar, als je naar dingen kijkt dat je, uh, je, je ziet een foto van een strand. Een prachtig strand, en dat is een branding en, mm. en uh, mooie ondergaande zon. Die, die, die foto, die uitsneden zie je. Maar dan zie je de uitsneden ietsje ruimer. Hè? Dus de, de, de fotograaf maakt dezelfde foto, maar dan maakt hij... Uh, je ziet tien centimeter meer van de omgeving. En dan zie je dat er een blikje cola rechtsonder in het beeld ligt. Het is een beslissing van die fotograaf om dat blikje cola buiten beeld te houden. Dus dat beeld wordt de werkelijkheid, want hij heeft het gefotografeerd, het is echt. Ja. Maar de werkelijkheid is dus niet. Dat is net zoveel. Wat, dat is een keuze. Wat, wat hij laat zien is een keuze. Dus, dus alles wat een beeld is, is een keuze van de maker. Ja. Um, maar dat geldt ook voor de manier waarop wij in het dagelijks leven. Naar de politiek kijken. Maar, naar, maar ook naar je geliefde en kijken. En ook naar je geliefde en kijk, kinderen kijk. kijken. Precies, ja. Dat, dat, dat is dus. Dat, dat, is een interessant, dat is iets interessants, vind ik. Ja, is dat iets waar je mee worstelt? Nee, het is, is dat een probleem? Nee, het is geen probleem. Nee. Nee, ik vind dat een interessant fenomeen. Dat je, de, toen ik de Monkeys schreef, ging dat ook over schijnen. We gingen dat over acteurs die, die iets waren, maar niet iets waren... en iets speelden van vroeger en gevangen waren... in iets wat ze ooit geweest waren en daar niet mee uitkwamen. En Dat had dus steeds een driedubbele loop als een soort uh, vanelle blikje... waarin de verpleester een verpleegster een verpleegster ziet... Die, die dat vind ik, dat, dat, daar hou ik ontzettend van. Dat Wat je ziet, is niet wat je ziet. En wat je denkt, is niet wat je. Denkt. Hoe kan je daarvan nou? Is dat omdat het dan een soort speelruimte creëert? Vrijheid? Of, of... Ja, misschien, want het kan omdat... het juist ook. Want de waarheid, die bestaat dus opeens niet meer. Die wordt nee, onderwijs. maar die bestaat ook niet. Die bestaat ook niet. Dat is een mening, er is geen waarheid. Er is jouw waarheid en er is mijn waarheid. En daar zit vaak zit daar toch wel een groot verschil tussen. Ja. En, en, en, en wat wel het leuk ook is de dat de... jouw waarheid morgen niet meer jouw waarheid is... omdat je andere inzichten hebt gekregen, ja. omdat je iets is overkomen. Maar dat is wat veel mensen volgens mij weigeren te accepteren. Of heel erg verontrustend vinden, of onhandig vinden. Of... Ja, nou ja, als, als, als, als alles los is, dan heb je geen houvast meer. Ja, nou precies. Ja. Maar dat is dan ook zo. Dus klampen we ons wel vast aan wat een houvast is, maar helemaal geen houvast is. Waarom doe jij dat dan niet? Waarom voel je daar comfortabel bij? Nee, maar dat, dat, dat is meer een soort speelruimte. Het is niet ja. zo dat ik maar. Ik, ik, ik, probeer, ik heb ook wel halvast aan bepaalde dingen. Daar hou ik ook van. Ik ben helemaal geen. geen, geen weet je wel, ik hou heel erg van een soort regelmaten. Maar ik vind, het, ik vind het wel een interessant thema om over na te denken en om erover om ja. te schrijven. Ja, ja, en, en om mee te spelen als je, als je schrijft. Ja. Wil je iets laten horen van uh, je novelle? Uh, ik heb ja, wel... Zal ja, ik, ja, ik, eens... ik gewoon iets openslaan en dan ja, maar beginnen sli, te lezen? Iets over, ja. maar ik heb dat ja. niet voorbereid. Nee. Nee, waar, uh, nee. Waarom zou je dat nou voorbereiden? Nou ja, dat had je me ook niet gevraagd. Nee. Oké. Okay. Ja. Het pistool ligt voor me op de grond. Daarbuiten in de zon ligt doosje op zijn rug. Ik zit in de fietsenkelder onder ons huis. Mijn fiets staat op zijn kop en de binnenband van het voorwiel hangt er slap uit... Het rode blikje met plakspullen ligt ernaast. Ik sluit mijn ogen en probeer aan iets anders te denken. Aan duiken van de hoge. Aan de dromen die ik heb over het getal dat nooit ophoudt. En over kamers vol met luciferhoutjes. Tot aan het plafond. Zo vol dat het denken eraan je bang maakt. Aan het gooien van een tennisbal in de lucht. Zo hard mogelijk recht omhoog tot hij verdwijnt in het niets. En dan ineens weer verschijnt en recht op je afkomt. Altijd proberen om zo hard te gooien... dat hij buiten de atmosfeer komt... en onderhevig wordt aan de gewichtloosheid... en voor altijd zijn snelheid behoudt... zodat ik e eigenlijk oneindig gooi... en mijn tennisbal oneindig zal leven. Maar dat verandert niets aan mijn situatie. Het hm. um, deed me heel erg aan de ja jaren 50, jaren dacht ik steeds. Dat het is 70 wel. 70. Ja, het is wel ja. mijn... Ja, zeg ik dat goed? Ja. Ja, je definieert ja. het nergens, hè? Nee, maar het is wel mijn jeugd, lijkt het ja, zo. Zeggen. Ja. Ja. Dat is de jaren zeventig. Wat was dat voor je? Voor, zeventig. Voor ja. jaren waren dat eigenlijk? Ja, maar kijk, mijn jeugd waren zonovergoten natuurlijk, want zo ziet je jeugd eruit. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Ja, bij mij wel. Ja, ja precies. <laughs> ja, Dan heb ik er waarschijnlijk een leuke jeugd van. Ja. Maar dat was ook echt zo, zonnevergroten. Nou, zo stel ik me dat wel voor, ja. En, en, en ik heb wel gekregen. Zo'n beetje met de ogen waarin ik dacht vroeger te kijken. Zo kijkt dat jongetje ook. Ja. Naar, de, naar zijn buurman, meneer Van Drillen. En naar de auto waar ik, ik... Ik was vroeger ook dol op auto's. En, en de DS natuurlijk. Ja, de DS. Ik, de, ik verzam, Godin, de, de, de Godin. Citroën. De grote de Pallas Athene. Ja, ja. Ja. Ik verzamelde folders. Dus oh ja? Ik ging naar langs alle garages. En, en Ik had stapels autofolders. Ja. Prachtig. Vooral de Citroën waren heel mooi. want Die, waren, die folders waren ook al heel mooi. Modern vorm Glanzend. Ja, ja. En is dat nog steeds nog steeds nee, zo dol op auto's? Nee, nee, niet meer zo. Nee, ik heb oh. wel een oude auto. Dat vind ik wel leuk, maar niet meer zo. Nee. Ja. Nee. Ja, mooi. Echt zo'n jongensdroom <laughs> van de auto. Um, en um, wat is nou het vervolg? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Ik moet weer. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe ik verder ga, of waarmee ik verder ga... of ik weer een, een kort verhaal of iets langers... of dat, dat zal zich aandienen. Ik heb het nu gewoon zo druk met spelen... dat ik ook weer geen ruimte in mijn okay. hoofd heb om daar aan ja. te denken. Maar ik, ik ga zeker door met iets schrijven, in welke vorm dan ook. Ja. En ik heb... Eh, ik denk namelijk dat, dat, dat het nog wel eens zou kunnen... dat je met een poëziebundel zou, zou voor de dag zou, zou kunnen komen. Oh, dat zou het nog wel eens kunnen, ja. Dat is natuurlijk, kijk, het is, het is, het is gewoon een heel kort proza is al poëzie... Ja, toch? Ja. Goed, tweede uur. gaan we het over poëzie. Hè? Ja, poëzie hebben. Dat is echt een grote liefde van jou, volgens mij. Er ja. liggen daar stapels, een uh, paar stapels bundels. Nou, daar dat moet wel daar iets kunnen we, dat we nog wel tot vrijdag vragen. mee door eigenlijk. Nee, we hebben pas één liedje laten horen. Ach, wat erg, ja. <laughs> ja. Moeten we nog een liedje draaien? Of kan dat niet nee, meer? dat kan niet meer. Oh. We gaan dan doen we straks uh, dan, hè? Fragment, ja, dat gaan we straks doen, ja. Beloof ik je. De, uh, we gaan een fragment uh, van een uh, uh, aflevering laten horen van Millennium. Over uh, sleur gesproken en pistolen en dat soort dingen. Um, en nou, u, u kunt ook nog. Uh, Gij Scholten van Ashford blijft tot twee uur, dat weet u. Maar u kunt bellen als u bijvoorbeeld een vraag heeft aan hem. Of misschien een verhaal. Misschien heeft u zelf wel eens ooit als kind gespeeld met een pistool. Maar goed, ik zal niet verklappen wat er in het verhaal staat. Maar het, waar het toeval een grote rol speelt. Dat had ik eigenlijk. En ironie. Ik heb het gevoel dat je in, in, in, je, in die novelle... Red a Bobcat. Nee. Dat je heel ironisch. Dat het heel fijn is om dat te zijn, ironisch. Ja, nou, ik vind het wel met mededogen. Maar het is ook wel. Het, ik, ik, ik noem het een soort uh, Fargo-cone-gevoel: van iemand wil wat en de, de taak is eigenlijk te groot voor hem uit te voeren voor zijn mens zijn. Ja. En hij faalt in alles. Dat ja. Tsjech of uh, ja. Togolsky... Want, want dat is eigenlijk een beetje jouw mensbeeld. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. De mensen die grijpen naar iets wat buiten hun bereik liggen... en dan falen, dat vind ik het mooiste ja. wat er is. En dan heb jij daar... en uh, glimlach jij en heb je tegelijk mededogen. Ja, dat, dat is toch het mooiste? Ja. Dan zijn we eruit. Dan is de rest voor de poëzie zo meteen. Uh, het nummer is natuurlijk 0800 1121. En u kunt uh, dingen laten weten via e-mail. Um, kazaluna, apenstaartje, ncrv.nl um, Tot zometeen.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 Dat hebben Blomqvist en Salander ontdekt. Vlak voordat ze van de aardbodem verdween, was Harriet bezig met een onderzoek naar een serie ongekend lugubere moorden. 16 jaar oud was ze. Hoe kan het dat zij destijds zag wat wij bij de recherche decennia lang over het hoofd hebben gezien? Jij ook, een? Ik dacht dat jij ging stoppen. Zie je dat huis daar? Die blokkendoos? Daar woont Martin Wanger. Hm. En daar een stukje verderop woont Frode. Onze koppelkoning. Onze wat? Onze koppelkoning heeft ons gekoppeld. Oh, ja. Hier was Cecilia. Waarom stop jij? Ik. Nee, oh, sorry. Ik ben een beetje in gedachten verzonken. Zo, een patserboten. Ja, over Martin wangen. Kom, op. laten we even gaan zitten hier. Wacht eens even. Hm? Wacht eens even. Ik zie nog een aanknopingspunt. Wat waren de namen nou ook alweer? De namen van die vrouwen? Uh, Rebecca, Mari, ja? Rachel, ja. Lovisa, Liv, Lea, Sarah, Lena. Precies. Wat? Het zijn allemaal bijbelse namen. Nee. Nee, dat klopt niet. Ja, ja, ja. Nee, Liv en Lena komen niet in de bijbel voor. Jazeker wel. Liv betekent leven wat de bijbelse betekenis is van de naam Eva. En hou je vast, Sally. Waar is Lena een afkorting van? <laughs> niet van Godver. Van Magdalena. Ja, de vrouw van lichte zeden. Hier, bingo. Dit is zo gestoord. En dan is er natuurlijk nog iets anders met die namen. Dan zijn het ook allemaal Joodse vrouwennamen. Die familie Wanger kent een abnormaal aantal geschifte jodenhaters. nazi's en aanhangers van complottheorieën. Harold Wanger, die daar verderop woont is 90 plus en was toen Harriet verdween in de kracht van zijn leven. Om maar eens even iemand te noemen. De enige keer dat ik hem ontmoet heb, stond hij te sissen dat zijn dochter een hoer was. Hij heeft kennelijk problemen met vrouwen. Krijg je zo'n vieze smaak van hem? Ja. Laten we gaan. Lisbeth. Mm -hmm. Je hebt in recordtijd fantastisch werk gedaan. Ja. Dankjewel dat je helemaal hier naartoe bent gekomen. En nu? Ik ga morgen met Dirk Vrode praten. Voor je betaling. Nee, dat bedoel ik niet. Ik... ik ben hier nog helemaal niet klaar mee. Dat snap ik. Deze zaak laat mij natuurlijk ook niet los. Dan nou, kom, we gaan naar huis. Ik ga morgen met Vrode praten. Voor nog een week of twee als, als assistent voor jou erbij... Ik weet niet wat hij wil betalen, maar een redelijk bedrag moet ze dan toch wel af kunnen troggelen. Nou, dat geld interesseert mij niet. Klapp even door, man. Hé, hey, maar dit is niet een gestoorde seriemoordenaar die te veel in de Bijbel heeft zitten lezen, toch? Dit is... Dit is gewoon een smeerwap die vrouwen haat. Het is soms lastig om ergens niets van te weten. Ik bedoel dat je soms ongevraagd deelgenoot wordt gemaakt van iets. Mensen bijvoorbeeld die op straat ruzie maken. Het voelt niet goed om dat te negeren, maar wat kan je doen? Ik zit nu gewoon koffie te drinken met de hedebi koerier, zoals ik dat elke ochtend doe. Mikael slaapt dan nog. Ja, Ik ben een vroege vogel. Maar nu kijk ik uit het raam en zie ik iemand zitten... Het is een kleine dame. Ja, ik noem haar toch een dame. En ze zit met slaperig haar achter zo'n designlaptop die Mikael ook heeft. Ik had alleen nog maar een gifgroene brommer zien staan. Nu zie ik de eigenaresse daarvan. Ah, nu is Mikael ook wakker. Hij heeft een laken omgeslagen. Zou die weten dat hij groot in de krant staat... Ik moet ook niet zo kijken. Bovendien begint het vroege bezoekuur in het ziekenhuis van meneer Wanger. Zo. Ook goedemorgen. Ja. Er is koffie, hè? Dat document was beveiligd met een wachtwoord. Ja. En Het kost nog geen 30 seconden om een programma van internet te plukken om de beveiliging van Word-documenten te kraken. Dit is hier vrije opvatting over moraal en ethiek, Sally. Mm -hmm. We moeten het maar eens hebben over mijn en dijn. Ik ga douchen. Ja, ja hoor. Goed, zeg. Kan een mens niet gewoon ongestoord wakker worden? Ah, Martin. Hoi. Nou, zeg, het is een beetje vroegemorgen... Kijkt alsof er iemand dood is. Nee. God, nee, toch? Nee, met, met Hendrik is alles nog Ach. hetzelfde als gisteren. Ik kom voor iets anders. Mag ik even binnenkomen? Nou, ik zoals je ziet, er niet helemaal op gekleed. Maar uh, kom maar in. Mag ik je voorstellen? Lisbeth Salander, mijn researchmedewerker. Goedemorgen. Martin der. Hoi. Koffie? Zeg, waar gaat het om? Zeker je geen abonnement op Heddeby die Nee. Ik lees die krant soms in Suzannes Brugcafé. Dan heb je de krant van vandaag dus nog niet gezien. Het klinkt alsof ik iets gemist heb. Wegens smaad veroordeelde journalist houdt zich hier schuil. Hij <lacht> hey, met foto, toe maar. Gemaakt met een enorme telelens. Ik word in de gaten gehouden, Martin. Er bestaat hier dat je hier uit schaamte schuilhoudt. Lees, je bent een ontzettend loesje Stockholmer. Nou, en. Er staat niets in wat niet klopt, maar het is wel zo verdraaid... dat je er heel slecht van afkomt. Jouw boek wordt een verzameling controversiële beweringen... over respectabele journalisten genoemd. Millennium is niets meer dan een opruimend blad met weinig geloofwaardigheid. Verschrikkelijk. Een stuk op bestelling. Ik heb hier niks mee te maken, Michael. Dat begrijp je toch zeker wel. Ik kreeg een rolberoerte toen ik het vanochtend las. Ret interessant, jongens. <laughs> Sorry. <laughs> nee. Martin, jij weet duidelijk meer... Nou, ik heb vanochtend even rondgebeld. En Conny Torson, dat is een vakantiekracht... en die schreef dat stuk in opdracht van Isabella. Oh, je dacht die Isabella toch? Ik had nooit gedacht dat ze zo ver zou gaan. Nee. De hoofdredacteur van Courieren is Gunnar Karlman... de zoon van Ingrid Vanger. En dus familie. Ook voor jou niet onhandig, lijkt me. Conny Torson wordt op staande voet ontslagen. Ah, doe dat nou niet. Toen hij belde, klonk je al als een, beetje een beginnend reportertje. Ja, maar dit kunnen wij niet zomaar laten passeren. We? Uh, eerlijk gezegd vind ik het nogal absurd. De hoofdredacteur van een krant die eigendom is van de familie Wanger... gaat in de aanval tegen een ander blad waar Hendrik Wanger mede-eigenaar van is. En jij zit in het bestuur. Hoofdredacteur Karlman gaat dus in de aanval tegen jou en Hendrik. Je bedoelt dat ik Karlman moet aanpakken. Karlman is mede-eigenaar van het concern en heeft het altijd op mij gemunt. Maar dit... Is alleen vraag van Isabella. En daarom valt Thorson het minste te verwijten. Eh, ik kan eisen dat morgen op de voorpagina excuses worden Dan gemaakt. Doe dat nou maar niet. Het verergert de boel alleen maar. Je bedoelt dat ik niks moet doen? Het heeft geen zin. Carmen zal zich in allerlei bochten wringen. En in het eerste geval word jij nog afgeschilderd als de schurk... die de vrije meningsuiting verhindert. Het spijt me, Michael, maar dit ben ik niet met je eens. Ik heb ook recht op vrije meningsuiting... Ik vind dat dit artikel stinkt en ik ben van plan om dat duidelijk te maken. En ik ben ondanks alles Hendriks vervanger in het bestuur van Millennium. En in die hoedanigheid kan ik dergelijke insinuaties niet ongemerkt voorbij laten gaan. Oké. Okay. Dus ik ga hem van repliek dienen. En daarin zal ik Karelman afschilderen als een idioot. En dat heeft hij aan ja, zichzelf te danken. Dat is goed wat jij wil. Echt wat jij wil. Voor mij is het ook belangrijk dat jij weet... dat ik met deze vuile aanval niks te maken heb. Ik geloof je. En bovendien, en dat wil ik nu eigenlijk niet weer oprakelen... maar dit onderstreept waar we het al eerder over hebben ja. gehad... het is belangrijk dat jij weer op de redactie van Millennium komt. Ja. Zodat we een gesloten front naar buiten vormen. Zolang jij weg bent, zal dit geklets doorgaan. Ik geloof in Millennium. En ik ben ervan overtuigd dat wij deze strijd samen kunnen winnen. Martin, ik zie je punt, maar nu is het mijn beurt. Ik kan het contract met Hendrik niet verbreken... en ik wil het ook niet verbreken. Je weet dat ik hem erg graag mag. Hm. En dat met Harriet. Ja? Dat is ongetwijfeld moeilijk voor jou. En ik zie best in dat Hendrik daar al jaren door geobsedeerd is. Onder ons gezegd. Ik hou van Henrik en hij is mijn mentor. Maar als het Harriet betreft, dan is hij manisch. Weet hij alles beter. Toen ik aan deze klus begon, had ik er niet zulke hoge verwachtingen van. Maar we hebben nieuw materiaal gevonden. En ik denk dat we voor een doorbraak staan. En jij wil zeker niet vertellen wat jullie gevonden hebben? En volgens het contract mag ik er met niemand over praten... zonder Hendriks persoonlijke toestemming. Oh, Oké, okay, goed. Ik uh, snap het. Goed, kijk. Wat we het beste kunnen doen... is het raadsel over Harriet zo snel mogelijk oplossen. Ik geef jou alle steun die ik jou kan geven... zodat jij je werk zo snel mogelijk kunt afronden... en daarna terug kunt gaan naar millennium. Goed. Ik heb geen zin om ook nog eens met jou in de ring te moeten. Maar dat hoeft ook niet. Jij hebt mijn volledige steun. Je kunt er alle tijden bij me aankloppen als jij problemen stuit. Ik zal Isabella onder handen nemen... en ik zal met Cecilia proberen te praten, zodat die een beetje kalmeert. Ja, graag. Want ik moet er nog een paar vragen stellen... en ze negeert mijn pogingen nu al een maand. <laughs> ja, maar jullie hebben misschien ook andere dingen om uit te zoeken. Maar daar bemoei ik me niet mee. We spreken elkaar snel, Michael. Tot gauw. Dag. Zo, en dan nu douchen. Hé, hey, ik heb Koenar Karelman even gegoogeld. Hij is geboren in 1942. In 1966 was hij 24. Yep. En hij was op het eiland toen Harriet verdween.